We het verhaal vertellen. Gaan we eerst even kijken naar vorige keer. Omdat Israël werd steeds groter, steeds groter land. De vader werd een beetje bang. Toen moesten de Israël heel hard gaan werken. Dat hielp niet, dus wilde varen wel al zoontjes doden. En er waren er twee vroedvrouwen, zo heette dat. Puwa en Sifra, en die zeggen dat doen we niet. En die worden gezegend door Java, krijgen kinderen. En er wordt Mozes geboren. En wat gebeurt er met Mozes dan? Ja, in het water, ja. En wie was er wel meer bij? Wie zat stiekem om een hoekje te gluren? Wie was dat? Ja, en hoe heette die? Hoe heette die zus? Ja, goed zo. Jullie weten nog veel zeg. Zo, echt goed. En toen zat hij dus te dobberen op het water. En dan komt Farao's dochter. En die vindt Mozes. En wat doet zijn zus dan? En die gaat de moeder halen.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 Ik wil hem gevangen gevaar zetten. En misschien wel. Die hem in slaaf maken of zo. Mozes die trekt weg. En die komt in de woestijn. En die komt op een gegeven moment in een land. Dat heet Midian. En daar ziet hij op een gegeven moment. Zeven meisjes aankomen. Met een hele hoop schapen en geiten van hun vader. En die komen bij elkaar. Om dus water te putten. Met een put Om de schapen en de geiten water te geven. En hij besluit te helpen.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 Nou, dat doet ze dan ook. Ze gaan hem halen. Hij komt bij hun eten. Maar daar blijft het niet bij. Hij blijft er hangen. Sterker nog, hij wordt verliefd op een van die dochters, op Sepora. Vogeltje betekent dat. De betekenis van die naam, Sepora. Daar wordt hij verliefd op. En daar trouwt hij mee. En dan krijgt hij ook kinderen mee. Eerst noemt hij Gerzon. Waarom, zegt hij, ik ben hier een vreemdeling.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 En God die hoort hen staat erop. Nee, dus het is niet zo dat ze zomaar wat roepen. Nee, God die hoort hen. En God die gaat hen verhoren. Dat is weer iets anders. Hè? Dus je kunt horen. Maar als je er niks mee doet, ja, dan doet je er eigenlijk alleen maar gehoord en doe je er niks mee. Maar God doet er wel wat mee. Dus, Oké, okay, ik ga plannen maken. Maar daar was hij al heel lang mee bezig. Hier zijn ze aan het roepen tot God: van dat kan of zo niet? Hoe moet het dat nou nog verder? En God die denkt aan wat hij beloofd had aan Abraham, Isaac en Jacob. Hij had het ook verteld, hè. hij we vanmorgen gehoord. Hij heeft het ook verteld aan Abraham, hij moest luisteren. Op een gegeven moment zal dat hele volk Israël, zal dus naar de vreemden gaan en zal daar 430 jaar blijven. En dan komen ze weer terug. Nou, en dat was in deze tijd was dat. Hij zag hoe moeilijk het de Israëlieten hadden. meeleiden met hen. Hij vond het zo verschrikkelijk dat ze zo hard moesten werken en dat ze steeds geslagen werden en uitgescholden.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 Een brandende struik. Door een doornstruik. Dus hier is die enveloppe woestijn. En dan ga je zo meteen gaan zien dat hier ergens op de hel, zie je ineens, dan gaat er een struik branden. Zie je dat? Hier zo is dus ineens een struik en dat zie ik niet. Ja, die struik verbrand helemaal niet. Nou dat is raar. Hè? Het gebeurde wel eens vaker dat er wat in de brand vloog in woestijn. Kwam het kwam door de zon, was het zo heet. En dan vloog het spontaan in brand.